Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Afghanistan is een voormalige invloedrijke televisiepresentator. om het leven gekomen bij een bomaanslag op zijn auto. Bij de aanslag kwamen ook een collega van hem en de chauffeur om het leven. De laatste maanden neemt het aantal geweldsincidenten in Afghanistan toe. Er zijn meerdere prominenten om het leven gebracht. Vorige week kwamen nog 22 mensen om het leven. bij een aanslag op de Universiteit van Kabul. Een tak van de IS eiste die op. De aanslag op de oud televisiepresentator vanochtend vroeg is nog niet opgeëist. Pas volgend jaar moet duidelijk welke partij de macht in de Amerikaanse Senaat krijgt. Vannacht kregen in de staat Georgia zowel de Republikeinse als de Democratische kandidaat niet de benodigde 50% van de stemmen om de strijd meteen te beslissen. Op dit moment zijn beide partijen zeker van 48 zetels in de Senaat die nu wordt geleid door de Republikeinen. Er zijn nog eens twee arrestaties verricht in de zaak... rond het bedreigen van een docent van het Emmauscollege College in Rotterdam. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Amsterdam en een 18-jarige man uit Den Haag. Ze worden verdacht van bedreiging en opruiing. Gisteren werd al een 18-jarige vrouw uit Rotterdam op verdenking... opgepakt op verdenking van het aanzetten tot strafbare feiten technologiebedrijf Uber heeft medewerkers in Amsterdam onder hoge druk laten tekenen voor ontslag, in ruil voor een financiële vergoeding. Daarmee omzeilde het bedrijf de Nederlandse ontslagregels, blijkt uit onderzoek van NRC. Uber zegt in een reactie dat de ontslagregels volledig zijn nageleefd. De stafchef van het Witte Huis, Mark Meadows, is besmet geraakt met het coronavirus. Amerikaanse media melden dat ook een paar van zijn medewerkers het virus hebben opgelopen. Meadows is een van de naaste medewerkers van president Trump. De afgelopen dagen trokken ze veel samen op. Het weer, zon overgoten vandaag. En met weinig wind lopen de temperaturen op naar 13 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Morgen in de ochtend nog veel zon. In de middag meer wolken en lokaal valt dan een enkel buitje. Het blijft zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate Dit is Erwin de Hart van de ANWB De A10-Knoop Watergraafsmeer richting Knoop Amstel is afgesloten door een ongeluk De binnenring, verkeer richting Schiphol en Den Haag kan bij Watergraafsmeer omrijden via Diemen A1, A9, A2 En tot zover de verkeersinformatie U bent prijsbewust als het om uw auto gaat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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Een hele, hele, hele, hele morgen. Een hele, hele, hele, hele morgen. Het is zaterdag 7 november en vanuit de studio op de Tolweg in Zandvoort is dit Goedemorgen Zandvoort. Wij hebben vandaag een mooi uitgebreid programma en ik word ondersteund vandaag door Cor Draaier. Die zorgt voor de techniek vandaag en heeft ook de muziek voor ons uitgezocht. De redactie deze week was van Gert van Kuik en mijn naam is Irene de Jager. We hebben zometeen uh, het als eerste Gert van Kuik uh, over het Oogcafé in Zandvoort. Daarna spreken we met Bernanette, Bernadette Naber. Zij uh, praat over, ons met, uh, over de AMBO. Uh, daarna spreken we met Leo Heino. Hoe gaat het nu met hem? En als we nog even tijd hebben, praten we met Peter Tromp over de ondernemerszaken... Dan hebben we een kleine pauze en dan hebben we Eddie Buurling, Buurling moet ik zeggen. hoe het is om te overleven in deze coronatijden. En uh, hij is van de drie aapjes. Wij spreken met Rob Mooi van de Manege Naaldenhof over wat er allemaal aan de hand is daar. En we eindigen met Gerard Scholte, struinen in de duinen met de boswachter. En uh, ja, het is toch wel een mooi beroep dat duinwachter, of, uh, boswachter zijn. En daar gaan we het ook over hebben met hem. Maar goed, we spreken eerst uh, met uh, Gert van Kuik. Uh, overigens heeft u net geluisterd naar het ontzettende mooie nummer... van Sonny Cher, I've Got You Babe. Maar nu Gert van Kuik. Gert, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja. Op deze stralende zaterdag. Ja. Ja, ja, mooi. Ja, heel mooi. Ja, een oogcafé in Zandvoort. Ja. Ja. Wat, wat gaat dat betekenen? Nou, dat weet ik niet. Je weet het niet? Dat, nee, ik ben natuurlijk... Uh, uh, begonnen met het idee... om te kijken of het voor is. Ja. Um, toen ik... Uh, ja vijftien geleden mijn oogzietje kreeg ja. toen ben ik enorm geholpen door, ik dacht een mevrouw Paap uit Zandvoort die mij heeft geholpen op weg heeft geholpen naar hulpmiddelen uh, om het verminderd zicht uh, zeg maar te ondersteunen dat ik toch nog dingen kon blijven doen en uh, dat heeft mij enorm geholpen en uh, nu het gezicht uh, verder is afgenomen en de dingen die ik wel kan, ook steeds minder worden. Mm. Uh, laat ik mij omringen door allerlei hulpmiddelen en, en technieken en toestanden. En in het kader van, je hebt ook een Alzheimer café. Ja. Uh, en toen dacht ik, ja misschien is het wel aardig om gelijkgestemd bij elkaar te brengen. Om te, om te praten over hun problemen, oplossingen en hoe zij er in het leven staan. Ja. Dus vandaan eigenlijk. ja, want uh, als je uh, in het dorp uh, rondkijkt, uh, en dan, dan zie je toch uh, regelmatig mensen die uh, bijvoorbeeld met een witte stok lopen. En dus ja. of uh, helemaal niet meer kunnen zien of behoorlijk slechtziend zijn. Dus je bent niet alleen in het dorp. Dus wat dat betreft, uh, al zou er maar eentje zijn die daar behoefte en hulp bij kan krijgen, dan is het eigenlijk al genoeg. Ja, zo zat ik er ook in, of zit ik er ook in. En um, dus ben ik um, ja was gewoon begonnen. Um, was kijken wat het oplevert. Ik heb alleen wel inmiddels doorgekregen dat uh, de doelgroep um, heel moeilijk te vinden is. Dat, dat komt natuurlijk omdat stukjes in de krant uh, ja, kunnen ze niet lezen. Ze zijn afhankelijk van, van derden die ze door patent maken. Ja. Eén, en het, het tweede is, wat ik dan nu ook heb gemerkt, is dat natuurlijk in deze coronatijd... vooral de mensen die uh, slechtziend zijn en vaak ook nog andere bijkomende kwalen hebben. Ja. Dat komt helaas vaak niet alleen. Uh, natuurlijk gewoon voorzichtiger zijn om dit soort uh, uh, initiatieven te omarmen. Uh, ik heb wel uh, een, een, een tiental telefoontjes gehad van mensen die uh, het, uh, het mooi initiatief vinden, uh, maar bijvoorbeeld lid zijn van het Oogvene Haarlem, ja. uh, of uh, niet durven of uh, op dit moment uh, niet willen. Dus um, ja, het is wat lastig om uh, de, de doelgroep te mobiliseren, zeg maar. Uh, is het? Is het niet mogelijk om dan zeg maar vanuit, uh, ja natuurlijk is de privacy hè, van mensen. Mensen die, die, die kun je natuurlijk niet zomaar via huisartsen benaderen. Want je kunt natuurlijk geen gegevens krijgen daar. Maar je kan nee. natuurlijk wel de optie bij die huisartsen misschien neerleggen. En dan uh, aan hun vragen of dat zij dat, dat contact kunnen maken. Ja, ja dat, ik, heb, ik, ik heb in eerste instantie, uh, ik ben lid van de oogvereniging. Ja. Dat is een, een landelijk opererende vereniging die, zeg maar, uh, uh, mijn beredenering volgt dat er in Zandvoort toch minstens 200 mensen zouden moeten zijn die slechtziend of blind zijn. Het ja. zijn 400.000 mensen in Nederland. Als je dat terugrekent naar Zandvoort, zou dat er ongeveer 200 moeten zijn. Dat is veel. Ja, nou ja, het, het percentueel is percentueel, komt het ongeveer overeen met 400.000 slechtzienden en blinden in Nederland. Ja. Op uh, 17 miljoen. Maar uh, lang niet iedereen is daar, om te beginnen, lid van de oogvereniging. Want dat moet je dan ook maar weten. En daar moet je dan ook maar voordeel bij zien. Ja. Dan, um, de de oogvereniging heeft dus wel adressen. En zegt ook dat ze uh, adressen hebben van uh, mensen met die aandoening in Zandvoort. Maar om privacyredenen geven ze dat natuurlijk niet, niet prijs. Nee, begrijp ik. Uh, dus ik heb wel, uh, via de oogvereniging, is er inmiddels. of wordt er. Uh, via uh, een nieuwsbrief. Een ja, precies. Dat, dat, dat wou ik ja. net zeggen. Zij zullen toch ja. ongetwijfeld een nieuwsbrief hebben... en dan ja. kunnen ze in die nieuwsbrieven aangeven... dat er een mogelijkheid is om in Zandvoort met ja. elkaar samen te komen. Ja, dat klopt. De, de nieuws is, is in Noord-Holland met name. Specifiek uh, wordt die uitgegeven. Ik weet alleen of die al uit is. Ik heb uh, daar nog verder geen reactie op gehad. Uh, ik krijg zelf iedere maand een CD. Ze, wat, wordt er keurig voorgelezen. Oh, ja. Daar heb ik het nog niet op aangetroffen. Maar het is heel moeilijk om. Uh, heb ik dus nu ervaren. Ik heb ook op Facebook uh, oproepen gedaan. Ik heb een eigen. Uh, hoe noemen dat? Zo'n blog of zo. Voor ja, ja. Uh, slechtzienden en blinden. Nou, ik heb inmiddels ik glaub, meer dan 100, 100 volgers. Maar dat, dat zijn allemaal mensen die het leuk vinden. En waarderen, maar die zelf niet blind of slecht zijn. Dus... Nee, nou ja. Zij kunnen natuurlijk in hun omgeving. waarschijnlijk wel uh, zeg maar. Uh, enige promotie doen voor. Uh, wat jij doet. Ik, ik, ik zie dat uh, die webbox, hè, die, die er uh, bestaat. Ja. Nou, uh, ik, ik, ik heb een beetje begrepen. hoe dat, dat apparaat werkt. Nou, dat, dat is toch wel heel bijzonder dat dat bestaat. Ja. Uh, is dat voor iedereen beschikbaar? Of, of is ja. dat. Nou, het is dus, een van de hulpmiddelen hè, waar ik toevallig erg veel plezier van heb. Maar er zijn natuurlijk tientallen andere hulpmiddelen. Want zo ben ik het destijds ook bij Linda Paap. Ik dacht dat ze Paap heette, uh, opgekomen op. Uh, bijvoorbeeld... Ja, Linda is inderdaad uh, van de thuiszorg ook. En zij doet uh, onder andere uh, dit soort dingen. Maar zij doet ook andere hulpmiddelen. Uh, ah, okay. Steunkousen en dat soort dingen. Doet ja, ze ook uh, dat, mensen bij helpen. Klopt. Maar het is dus inmiddels, um, ik denk uh, tien, tien jaar of langer geleden... dat ik hiermee geconfronteerd heb. Wat yeah. het, het zetten mij wel op het spoor van bijvoorbeeld... een optelek, een World Wide Vision, op mol of het Je schrikt toch als je zicht uh, per jaar achteruit gaat... En, en op dit moment minder dan 5% is... dan zie je gewoon alleen nog maar uit de verte wat contouren... en dan wordt het leven toch heel anders. Yeah. Uh, maar met allerlei hulpmiddelen kun je heel veel uh, opvangen... Een van die dingen voor mij is de webbox. Maar anderen gebruiken daarvoor hun uh, iPhone. Ja. Uh, we hebben ook toegang tot passend lezen, maar ja, via de iPhone word je ook gebeld en krijg je ook berichtjes binnen. En dat stoort nog wel vaker. En de webbox stoort nooit. Maar je hebt ook uh, opgeklapte uieers, dus je hebt loepen. Er zijn zoveel dingen om het leven um, aangenamer te maken. Dacht ja. dat, ik zou daar graag. Met en misschien hebben andere mensen weer andere dingen die ik niet weet. Ja, dat kan zeker. Bedoel, als je met elkaar informatie kan delen... dan uh, kun je er altijd wijzer van worden. Dus ja, dat, dat is uh, natuurlijk... Uh, dat is altijd een win situatie. Maar eh, ja. dat oogcafé... zou je dat dan bijvoorbeeld... bij de Blauwe Tram of bij Pluspunten... willen laten gebeuren? Nou, als het zover komt... want op dit moment ligt alles plat natuurlijk. Had ik ja. in de eerste instantie zelf... de voorkeur gegeven aan een echt café... dat... Uh, ze, ze, in Nederland zijn er 200 ook cafés, geloof ik, of zo. En uh, heel veel worden in buurthuizen gegeven of in centra zoals Pluspunt. Maar er zijn er ook uh, een aantal, zoals in Haarlem, geloof ik. Er wordt in een echt café gegeven. Dus um, mijn eerste optie was in een café. Want dan ben je echt uit die omgeving van... Ja, die, in een hele andere omgeving. Gezellig koffie, gebak en dat soort dingen. Ja. Um, ik had op het oog een, uh, een Brasserie op uh, de Grote Proch om te kijken of we daar met z'n allen, als, als, als, ze, als ze er komen natuurlijk, uh, daar een keer bij elkaar kunnen komen, dan afhankelijk van de locatie. Want het is misschien wat moeilijker bereikbaar dan het pluspunt in Noord, maar uh, dat, moeten, dat moeten de mensen zelf uh, onderling gaan uitmaken waar we een locatie zouden kunnen hebben. Ja, misschien zijn er wel uh, luisterende mensen die uh, een horecabedrijf hebben. En die zeggen van nou, ik zou het hartstikke leuk vinden als dat uh, bij mij zou gebeuren. En dat is natuurlijk ook een beetje afhankelijk ja. van uh, hoe um, nou ja um, hoe prettig het is om daar naartoe te gaan. Hè? Dat er geen beperkingen ja. zijn om bijvoorbeeld naar de toilet te kunnen gaan. Uh, hè? Het, het moet natuurlijk makkelijk toegankelijk zijn. En ook. Alles makkelijk te vinden, ook als je een oogbeperking hebt. Of een zichtbeperking. Ja. Ik had in principe had ik aan rabbels gedacht. Omdat het een vaste stambrasserie is. Ja. Um, ik heb alleen nog niet echt gekeken naar de bereikbaarheid. Ik kan er altijd wel komen met behulp van of dan later. Maar als mensen echt blind zijn... Ja. Ik was van de week op bezoek bij een meneer in, uh, in Bentveld. Die ook had gereageerd, maar die is, die is echt 100% blind worden, zeven jaar geleden. Ja. Yeah. Ja, dan zit je weer met hele andere beperkingen dan ik, ik zie nog iets. Uh, ik kan me nog wel bewegen lopend. Uh, dus locatie heb ik even in het midden gelaten. Dat zouden we, als we mensen komen, uh, met z'n allen moeten bepalen. Yeah. Nou, um, ja. Nou, ja, er is uh, op het. Uh... Bericht in de kranten een duidelijk een telefoonnummer gezet voor uh, ja. eventuele informatie. Maar ja, zoals jij zegt, inderdaad, uh, mensen die heel slechtziend zijn, die kunnen die krant niet lezen. Er is nog niet de mogelijkheid om hem gelezen of uh, uh, uh, voorgelezen, zeg maar, te krijgen. Maar ik ga er eigenlijk vanuit dat er mensen zijn die mensen in hun omgeving kennen die ja. slechtziend zijn en die wellicht hun hierover kunnen benaderen. En nou, op die manier dat ja. je dan mensen bij elkaar kunt krijgen. Dus bij ja. deze uh, doe je oproep, hier. Ja, ik, bij... ik, ik, ik heb bijvoorbeeld gebeld door iemand uit Doetichem. Ja. Maar die had een stukje gekregen van zijn dochter, die woont in Zandvoort. Maar ja, die woont in Doetichem. is daar lid van het Oogcafé. Ja. Maar het bericht verspreidt zich wel. Dus uh, het komt wel goed, maar het duurt even wat langer. Ja, het duurt wat langer. Nou, bij deze dus de oproep voor mensen die mensen kennen... die uh, slechtziend zijn om te bellen naar het telefoonnummer wat in de krant staat. Ik wil het ja. nog wel een keer opnoemen ook. Uh, het nummer is 0657-209720. Dat is uh, jouw uh, um, mobiele nummer. Ja. Of ze kunnen een e-mail sturen naar Gert van, Gert van Kuik aan elkaar. En dan Kuik is K-U-I-J-K. Het hotmail.com. Ja. Nou, oké. Okay. Uh, bij deze gedaan. En nogmaals, ze kunnen het nakijken of in de krant van deze week... of men ja. kan uh, op internet kijken bij uh, de krant. En als ze hem digitaal kunnen zien... dan kunnen ze het telefoonnummer daar ook nog terugvinden. We hebben een website die heet Oogcafé Zandvoort. Nou, dat is helemaal prachtig. Oogcafézandvoort.nl. Ja. En dan ja. kunnen ze daar ook alles vinden. Ja. Ja, Gert, ik, ik hoop van harte dat dit resultaat gaat hebben... en dat je inderdaad over een jaar kan zeggen... zo, het is ons gelukt. We kunnen, we kunnen in het café mensen helpen... met het vinden van de beste hulpmiddelen... om hun leven zo aangenaam mogelijk te maken. En ja. dan ook weer wat meer te betrekken bij de maatschappij... want dat is natuurlijk ook een, een doel. Kijk, ja, Jij bent natuurlijk maatschappelijk erg betrokken altijd geweest... dus dat heb je blijven doen... Dus ja. dat isolement is van jou niet zo van toepassing. Maar er zijn natuurlijk vast mensen die wel in dat isolement zitten. En die ja, eruit zeker. moeten komen. Zeker. Ja. Nou ja. Als we maar één kunnen helpen. Dan is het uh, al ik, prima. Ik, ik ik absoluut. Goed. Nou, uh, dankjewel uh, voor je gesprek. En Ik ga het nu wel even doen. Ik doe nog een keer je telefoonnummer. Voor de mensen die nu luisteren en willen gaan schrijven. Pak een pen en schrijf op. 06 57 209720 telefoonnummer e-mailadres okay. Gert van Kuik aan elkaar en Kuik is k u i j k @hotmail.com Oké okay, en ja, ik hoop op gaan... veel reacties. We gaan het zien. Ook okay. al bedankt. Jij ook bedankt. Ik met mevrouw Naber. Ja, is goed. Fijne dag nog. Jij ook bedankt. Oké. Okay. Ja.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 Van moe en nachten bakken, maar van moe zijn krijg je niets. En het krijgt ons er niet onder. Nee, niet bitter of beloofd, maar we worden langzaam wakker. Het lijkt er later nu weer. <tied> Als anders is en al de dingen die ik mis, niet meer belangrijk zijn. De B moet Wat als later nu is? Het blijkt dat later nu is. En ik weet dat later nu is. Althans laten we weer. Het was uh, Diana Ross met My Old Piano. En daarvoor hoorde u Rob, Rob de Nijs, Wat Als Later Nu Is. En dat is een nummer van zijn afscheidsalbum, Het Is Mooi Geweest. Maar goed. Uh, wij spreken met Bernadette Naber van de Ambo, als ik het goed heb. Goedemorgen. Klopt helemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat we u aan de telefoon hebben. Ja... Uh, Fraudes per WhatsApp en e-mail. Nou, ik denk dat iedereen er wel ondertussen mee te maken heeft gehad... met de WhatsAppjes van een kind of wie ze ook maar proberen na te doen... van hi mam, ik heb geld nodig, kun je het even overmaken? Klopt helemaal. Ja, we horen daar eigenlijk steeds uh, vaker signalen over. En uh, wat aan de ene kant natuurlijk heel mooi is, is dat we merken dat uh, steeds meer mensen ook op hogere leeftijd op internet gaan en WhatsApp uh, hebben. En graag willen beeldbellen. Dat heeft natuurlijk ook met de coronacrisis te maken. Mensen zijn meer thuis en hebben minder sociale contacten. Um, Persoonlijk, zeg maar, bij hun thuis. Dus via uh, WhatsApp en via beeldbellen, FaceTime, maar ook via de computer kan je natuurlijk wel nog contact hebben... met je vrienden, je familie, je naasten. Dat is ook een hele mooie ontwikkeling. We hebben daar vanuit AMBO in juni een onderzoek naar gedaan. En een derde van de ouderen die voorheen niet uh, online actief was... is dat door corona wel geworden. Nou, daar zijn we heel blij mee. Maar de schaduwkant, het risico... is dit wat u net schetst. Ja. Namelijk dat uh, criminelen... op zoek zijn naar nieuwe vormen... Uh, van oplichting. En nou ja, We zagen in het voorjaar... dat de criminelen zelfs bij mensen... langs de deur gingen, zogenaamd... om iemand uh, te testen op corona. Ja. Uh, en dan probeerden... mensen te, uh, te beroven... En nu zien we inderdaad uh, een toename van het aantal oplichtingen met WhatsApp en ook spoofing. Uh, en dat is dat bijvoorbeeld uh, iemand van de bank, zogenaamd van de bank, u belt en zegt uh, ik wil uh, graag helpen want uw rekening wordt gehackt. En we moeten zorgen dat uw geld op een veilige plek komt, ja. zodat u niet uh, berovert. En ondertussen beroven die mensen je dan wel. Dus ja. ons advies is let op, trap er niet in. Nee. Nee, inderdaad, uh, uh, ja, nou, nou zijn die jonge mensen natuurlijk behoorlijk bij de hand. Hè, dat als er dan iemand uh, opbelt, uh, die denken, ja hallo, ik denk toch niet dat ik gek ben. Uh, ik, uh, ik bel mijn bank wel even zelf en dan uh, laat ik wel even weten of dat het in orde is. Maar ze, ze zijn heel slim, hè, want ze gebruiken soms ook een telefoonnummer wat gelinkt is aan een bank. Dus dan bel je terug naar de bank en dan komen ze toch weer bij hun uit... Klopt, klopt. En wat ook uh, gebeurt... is dat zij het nummer van de bank... Uh, zeg maar hacken. Waardoor in het, schermje, het schermpje van je mobiele telefoon... Ja, heel veel mensen zetten natuurlijk het nummer van hun bank in hun telefoon, slaan ze op. Ja. En dan worden ze ge, word je gebeld en dan zie je ook echt de naam van de bank dus in je telefoon staan. Ja. En we hebben dat zelf ook een keer uitgeprobeerd een tijd geleden. En uh, dat, dat kan, kan je dus echt doen. Dus criminelen gaan daarin heel vers zijn ook heel gewiekst. Het voorbeeld wat u noemde over WhatsApp-fraude... Dan hoorde ik inderdaad van mijn moeder bijvoorbeeld, die is tachtig... en die kreeg zelfs een uh, whatsappje, wel met een ander nummer... maar zelfs met mijn uh, fotootje erbij. Nou, dan lijkt het natuurlijk al helemaal uh, echt. Maar dat fotootje hebben ze dan waarschijnlijk gewoon via social media... bijvoorbeeld van Facebook geplukt en in, bij hun telefoon geüpload. Dus dan lijkt het al wel behoorlijk echt. Dus ons advies zou zijn, krijg je een whatsappje... Uh, ...van een vreemd nummer... ...maar doet iemand zich voor alsof die bijvoorbeeld je dochter of je zoon... ...of je kleinkind is of een kennis. Uh, bel altijd nummer van het nummer wat je van die persoon zelf hebt. En controleer dus of het echt wel klopt. Ja. Klik nooit ook op linkjes die in bijvoorbeeld een sms'je of een whatsappje staan. Want dan kom je in een beveiligde omgeving van die criminelen. En als iemand zegt ik bel u van de bank... Uh, nou, dan kan je er al bijna van uitgaan dat dat niet klopt. Want de bank belt nooit om zomaar je geld naar een andere rekening te storten. Nee, dat klopt. Ja, ze, ze, ze zijn echt super link, Want ik, ik heb dus nou, vorige week een uh, berichtje gekregen... dat ik uh, mijn belasting niet op tijd betaald had. En uh, dat ze dus nu overgingen op beslaglegging. Ook één ja. zo'n dingetje via WhatsApp. En toen dacht ik, ja, dag. A, weet ik dat ik geen schuld heb bij de belasting... En B, gaat de belasting mij echt niet via een WhatsApp een berichtje sturen... Uh, dat, dat er de deurwaarde bij mij aan de deur komt? Daar zijn dan sowieso al veertig brieven aan vooraf gegaan, mocht dat zo zijn. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die daarvan in paniek raken... en die dan onmiddellijk denken, oh mijn god, wat moet ik nu doen? Uh, ik klik maar op dat dingetje en dan kom ik wel ergens terecht... en dan zal het wel goed komen. En dan is het dus al te laat. Ja, nou dat klopt. Uh, dus wees alsjeblieft voorzichtig... ...check eerst voordat je ergens op klikt. Ons advies zou sowieso zijn... ...klik nooit op een sms'je... ...of een linkje in een sms'je... ...of in een whatsappje of een mailtje... ...waarvan je denkt, hé, hey, klopt dit wel? Ja. Je niet-pluisgevoel is al, ook al een goed signaal. Ja. En inderdaad, instanties als... De Belastingdienst of een bank zullen jou niet zomaar even bellen of een klein berichtje sturen. En waar in het verleden uh, nog wel eens foutjes, typfouten in dat soort berichten stonden, zie je wel dat criminelen inderdaad steeds slimmer worden, steeds gewiekster worden. Maar laten we mensen alsjeblieft ook niet, uh, niet bang maken, de mensen die luisteren. Nee. Want het is ook heel fijn om wel op die manier natuurlijk contact te houden uh, via Facebook of via FaceTime of WhatsApp. Of, uh, ja, dat of, moet blijven, zeker. Dat moet blijven, ja. zeker in deze tijd. Maar alles wat Aan met geld werkt. te maken heeft of met financiën, ja. dubbelcheck. Ja. Dubbelcheck, check, bel die ja. persoon of ga het na. En inderdaad, en als je er echt aan twijfelt... dan vraag je het maar aan een buurman. Of je vraagt het aan... aan, aan... maakt niet uit aan wie je het vraagt... maar vraag er maar hulp bij. Is geen schande, ja. is prima. Nee, precies. Dat is ook een hele goede tip. De tip van ons zijn inderdaad... Klik niet zomaar ergens op um, als mensen je bellen en je denkt hé, hey, dit, dit, dit lijkt me, dit lijkt me te, te gek voor woorden. Dan is het dat ook vaak. En inderdaad vraag even om hulp of bel in ieder geval de instantie of de persoon die je wel vertrouwt en die je wel kent. Ja en er zijn, er zijn uh, webinars uh, uh, uh, gegeven ook uh, via de AMBO. hè, Om mensen te kunnen laten zien van wat is goed en wat is niet goed. Ja, we hebben meegedaan vanuit Ambo. We werken sowieso heel nauw samen met de Landelijke Politie. Omdat we het heel belangrijk vinden dat de veiligheid van ouderen. Want daar richten wij als, als Ouderenbond natuurlijk op. Uh, dat dat goed is. Uh, dus we doen een aantal dingen. We geven op onze site uh, tips uh, op het gebied van veiligheid. Ook online veiligheid, zoals waar we het nou nu over hebben. Maar ook veiligheid in en om de woning bijvoorbeeld. Ja. We doen samen met de landelijke politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid... ...hebben we inderdaad in september allerlei webinars georganiseerd met de campagne Maak het ze niet te makkelijk. En daar is ook een website van waar je ook alles nog even terug kan kijken. En het derde wat we doen is dat we mensen een veiligheidscheck aanbieden. En dan komt een van de veiligheidsconsulenten van Anbo die komt... Op afspraak uiteraard en ja. op anderhalve meter afstand bij je thuis. En die neemt ook thuis allerlei informatie met je door. Die kijkt even in en om de woning hoe dat nog veiliger kan. Misschien is dat niet zo hoor, maar we geven in ieder geval tips als die nodig zijn. Maar ook de online veiligheid en we oefenen een babbeltruc uh, met je. Hoe je daar uh, je het beste tegen kan leren. Ja, want ze zijn slim hè? Ja. En mensen kunnen als ze dat willen even op onze website kijken. En dat is www.ambal.nl voor alle informatie. Ja en, en nou ja, met name mensen die misschien niet zo heel erg handig zijn met internet. Of hè, met alle moderne technieken. Vraag het aan een buurman. Vraag het ja. aan een dochter, een zoon, een neef, een nicht. Iemand die je goed kent. Hè. Want het is wel belangrijk dat je het niet Zeker. te ver van je afvraagt. Maar wel bij iemand dichtbij je. En laat die je helpen om daarnaar te kijken en neem samen die dingen door... dan voel je je ook al wat veiliger. En inderdaad, mocht je dat dus niet hebben... dan kun je dat via de AMBO doen. En ik neem aan dat de mensen die lid zijn van de AMBO... ook het AMBO-blaadje of in ieder geval het, ja. uh, het blad Klopt. krijgen. En daar staat ook van alles in over uh, dit soort uh, hulp... Klopt. Maar andere mensen kunnen natuurlijk ook, als ze dat willen... Uh, de, de tips op onze site lezen Precies. en uh, ons eventueel bellen voor wat advies. Uh, dat is natuurlijk altijd prima. En uh, ja, we willen dat iedereen natuurlijk zo veilig mogelijk goed oud kan worden. Ja, ja zeker. Ik bedoel, moderne techniek is mooi, maar is uh, even zo goed ook uh, gevaarlijk... als je er niet op de juiste manier mee omgaat... en als uh, slechte mensen de invloed op krijgen zonder dat je dat okay. in de gaten hebt. Precies. Ja, ja ach, wat, wat kunnen we nog meer doen? Behalve inderdaad uh, opletten en mensen ondersteunen om ons heen. En zorgen dat uh, mensen die alleen zijn uh, vraagbaar of dat ze een keer uh, naar nou je ja, hulp zouden willen hebben om dit soort dingen te voorkomen. Precies, precies. Ja. Nee hoor, dat doen we heel graag. En uh, fijn dat jullie er in de uitzending ook aandacht aan willen besteden. Heel graag gedaan. Dank u wel voor dit gesprek. En uh, succes met uh, de campagne en alle voorlichting. En uh, we hopen dat iedereen wijzer wordt. In ieder geval, in ieder geval bijna net zo wijzer als uh, de bedriegers. Ja, precies, precies. Dank u wel en een fijn weekend. Fijn weekend. Dag mevrouw. Dag. J'ai vu des nuages noirs. J'ai senti la froideur.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 Dit was Adamo met Semma Vie. Toen ik de muziek hoorde wilde ik, in, wilde ik starten met... De, het is de, tijd, de hoogste tijd. U kent dit nummer van André Hazes... maar oorspronkelijk is dat dus van Adamo uit 1975. Wij hebben aan de telefoon Leo Heino. Goedemorgen, Leo. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met je? Ja, nou, uh, uh, uh, het gaat niet goed en het gaat niet slecht. Dus uh, uh, <laughs> zit er tussenin. Stabiel, hè? Ja. Dus... Ik, ik kom je in het dorp nog wel eens tegen. En ik uh, ben je op andere plekken ook tegengekomen. Onder andere uh, bij uh, een, een sportcentrum. Waar je ja. uh, aan het trainen was. Doe je dat nog steeds? Ik ben aan het uh, oefenen, ja. Dat heet fysiotherapie, uh, uh, weet ik. Uh, ja, ja daar ben doe... ik aan. Ik heb uh, uh, in de tijd, in april, ongeveer een hersenbloeding gehad. Ja. En uh, daar heb ik, uh, nou, enige wat ik er. Van over heb gehouden op dit moment is dat ik wat slechter loop. En voor de rest is de toestand stabiel. Ik blijf nog oefenen, constant. want is dat oefenen om je kracht weer terug te krijgen, of is dat om, zeg, maar, stabiliteit te krijgen? Ja, een stukje evenwicht en. Een stukje uh, hopelijk verbetering met het lopen. Ja, ja je bent ja. natuurlijk uh, een, een behoorlijk uh, bekend mens in het dorp. Als ik het zo mag zeggen. Uh, ja, <laughs> ja dat is wel grappig. Want ik, ik groet jou altijd. Want iedereen, bijna iedereen, kent Leo. Leo Heino is natuurlijk een bekend figuur in het dorp. Maar ik denk dat er heel wat mensen zijn die jou groeten. Waarvan jij denkt, wie is dit? Ken ik die, Ken ik die persoon? Nee, nou, dat, over het algemeen ken ik wel een hoop. En herken ik een hoop uh, wel gezichten, maar niet naam dan. Uh, dat, nee. uh, maar goed, dat heb ik altijd gehad hoor. Dus uh, ja. dat, uh, dat is me niet onbekend. Nee. Als je door het dorp loopt, heb je dan wel het gevoel van uh, hè, dit is mijn dorp en ik heb hier toch uh, behoorlijk wat uh, sporen achtergelaten. Ja, ja, ja. Ik heb zo lang, uh, zoveel jaren gewoond in dit dorp. En uh, ik ben wel eens uh, zo hier en daar in Amsterdam en in Overveen. En uh, op dit moment uh, woon ik weer in uh, Zandvoort. Ja. Dat blijft toch wel trekken, hè, zo'n dorp? Ja. Maar het is een soort haatliefdeshouding. moet je dat ja. <laughs> ik wel zeggen. Ik denk dat er ook wel wat mensen zullen zijn die dat gevoel hebben van kijk, wat je hebt neergezet hè, als we het over het circus hebben. Nou, dat, dat is natuurlijk een ding waar je niet omheen kan in het dorp. En er zijn heel ja. veel mensen die vinden het prachtig, die zeggen, oh, wat is dit geweldig? En, en wat een wat een mooi gebouw. En andere mensen roepen van hoe hebben ze dat ooit kunnen doen. Nou ja, over smaken valt ja. natuurlijk niet uh, te twisten. Dat, dat is iedereen uh, aan zich. die. Uh, nou, dat die... vind je wel over smaak kan kiezen, Ja, maar het, werkt, het helpt alleen niet. Ja. Nee. <laughs> je kunt erover twisten, maar je komt er toch niet uit. Dat is ja. zeker waar. Wo ja. Wat vind je van het dorp nu? V vind je het, uh, ben je nog steeds tevreden over wat er in het dorp gebeurt? Of zeg je van, nou, ik, ik, ik, ik zou ja, nou, best wel wat dingetjes uh, anders willen zien? Ja, er moet uh, behoorlijk wat gebeuren nog aan het opknappen van het uh, dorp. Hè? Dat uh, denk ik wel. Ja. Uh, maar goed, er zijn plannen. Uh, voorlopig uh, een uh, goede uh, stunt is dus, uh, de, de, de formule 1. Dus uh, ja. dat is leuk. En dan wordt de boulevard wordt opgeknapt. Dus uh, ja... De, maar ja, het duurt alleen maar zo lang. Hè? Dat is een beetje jammer ja, dat, het, dat het zo lang duurt. Ook de nieuwbouwprojecten. Er oh, staan natuurlijk heel wat projecten op stapel. Maar uh, ja. het, het komt maar niet van de grond. En dat zijn natuurlijk meerdere nee, redenen. Ik vind het schandalig voor de politiek. Uh, Landwok en uh, lokaal is er ook heel weinig uh, actie. Uh, dat er veel woningen worden gebouwd voor de jongeren. Dus... Ja, je schaamt je dood. Uh, dus uh, nou ik ben geboren met, uh, in de tijd dus dat er woningnood was. En uh, nou, dat is steeds niet opgelost, dus ik vind het een ontzettend slechte zaak. Ja. Helaas. Ja, nou ja, er worden natuurlijk wel wat dingen gebouwd, onder andere in de kostverloren straat. Maar als je ziet wat die dingen kosten, dan denk ik, ja, daar hadden ze natuurlijk ook. Uh, op die grond ja. uh, starterswoningen of uh, seniorenwoningen kunnen neerzetten. Ja. En dan waren er ja. heel veel ja. mensen heel gelukkig geworden in het dorp. Ja, dan moeten wij toch bij de politiek zijn, hè? Ja, dat is zo. Maar ja, of dat dat dan helpt... om uh, daar iets van te zeggen bij de politiek, dat weet ik niet. Er is altijd een excuus. Het is of het milieu... of het is de corona, of, nou ja, noem het maar op... maar de, er zijn excuses, maar ja. Uh, ja, daar schiet je niet zo heel ja. veel mee op. Ja ze, ja, ze weet al jaren hoe de bevolking uh, groeit en. Uh, en vergrijst. En, uh, en dat, dat moet al gewoon regelen. Maar ja, helaas, vind ik hartstikke uh, ja. mag ik wel zeggen. Ja, nou ja, vroeger had je misschien nog wat invloed daarop, maar dat, uh, dat, dat lukt niet meer, denk ik. Nou, ik vind uh, keuzes, hè? Ze moet echt uh, harde keuzes maken uh, de de politiek. Er zijn wel een paar elementen uh, dat ze echt een, een pot hebben ge gereserveerd voor uh, een nieuwe woningbouw. Maar ja, het gaat zo langzaam allemaal dat je er moedeloos van wordt. Ja. Zeker de jeugd. Uh, ja, helaas. Ja. Ben je zelf nog actief uh, op een of andere manier, behalve dan bij de visio? Nou, in de, in de politiek uh, het is eigenlijk op een lage stand, maar uh, nou ja, in het voorjaar krijgen we weer nieuwe verkiezingen. En dan ga uh, ik me wel hier en daar dan nog wel mee bemoeien. In ieder geval bij mijn partij, de Partij van de Arbeid. Hè. Dus, ja. Ja, ja, ja. Denk je dat je daar nog invloed uh, kan uitoefenen op dingen? Nou, je, je kan het in Amerika zien, hè? elke stem telt. <laughs> ja, dat is absoluut een feit. Maar je moet je mond open doen. hè, en dat, uh, ja. Uh, ja, achterover gaan uh, zitten en gaan zitten wachten tot het goed komt, uh, dat werkt inderdaad uh, niet. Uh, nee, zo heb ik dat in. Nee. Dus je moet altijd de inspanning doen. Uh, in ieder geval tegen die tijd weer ook weer veel vergaderingen bijwonen en dan. De nuances en een goede kandidaat uh, zoeken tegen die tijd. Hè? Die zegt van nou, die ga ik steunen. Ja. Denk je dat er uh, goede kandidaten zijn, met name bij de Partij van de Arbeid, uh, waar jij van zegt van nou, uh, die, die moeten ja. in ieder geval voor blijven staan? Ja, dat denk ik uh, wel. Er zijn aardig wat uh, en veel vrouwen. Hè? Heel goed, hè? En een heleboel vrouwen. Ja. Ja, dat is, uh, dat ben, ben je daar voor, voor vrouwen in de politiek? Ja, allang. Ja, het zijn veel. Ik ben een achterstand en, uh, en, en, en degene die uh, de dames doen het goed. Dus uh, ik heb een vol vertrouwen in wat dat betreft. Nou, dat is heel mooi om te horen. Ja, ja nou ja, weet je, Leo, uh, je, je gaat door. Het is wel mooi dat je toch weer teruggekomen bent in Zandvoort. Want het is dan zoals je zegt, je hebt een haat liefdeverhouding. Maar het is blijkbaar toch jouw dorp, want anders was je niet teruggekomen. Ja. En ja, ik, ik, ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen, want als je, hey, je bent wat ouder en uh, je bent misschien actief, niet meer zo actief uh, in het zakenleven, ja, dan zul je op een andere manier toch ook je contacten moeten onderhouden en uh, dan is het wel fijn dat je in een dorp woont waar iedereen je bijna kent en... Uh, ja, je zal nooit om een praatje verlegen zitten. En uh, er zullen genoeg momenten zijn dat je eventjes uh, contact kan krijgen met mensen hier in het dorp. En je hebt natuurlijk je familie hier ook uh, wonen. Ja, want uh, mijn zoon Bas die, uh, die exploiteert nog de, de, de hallen. Hè, de automaten hadden dus. Die, Van het casino. En daar hebben we hebben nog een paar vormten. Een aantal drie in uh, Zandvoort en uh, nog één in uh, Amsterdam. En ja, in deze tijd is het wel waar modder hoort, jongen jongen met de coronatijd. Dus ja. uh, het gaat niet over rozen, nee, deze, deze periode. Nee, nou ja goed, dat, dat, dat, dat geldt inderdaad voor heel wat zaken, ook in het dorp. Uh, ja, daar gaan we straks ja, ook ja. nog over praten met uh, Eddie Mulink van de Drie Aapjes, die we straks nog even spreken. Uh, ja. het, het is inderdaad uh, hard werken en heel moeilijk om te zoeken naar de juiste weg om toch een patiënt te verdienen. En, uh, en met name je personeel te kunnen betalen. Want dat is natuurlijk, het is hartstikke leuk als je een bedrijf hebt. Maar het kost uh, ook geld. Buiten het feit dat er geld binnen moet komen, uh, moet er veel geld uit ook. Ja, ja. Nou, dat klopt. Oh. Maar goed, dat weten we. Het is bekend, uh, denk ik, bij alle ondernemers hier ja. tot nog. Ja. Goed. Nou, Heino, euh, Leo, dankjewel voor je gesprek. Uh, ik wens jou een zonnig weekend. En uh, wij komen elkaar vast weer tegen in het dorp. En dan uh, ja. maken we even een praatje. Misschien ja, is dat wel een wel goed een idee. Moet een ik moet je goed herkennen. Ja, precies. Dat ga ik nu wel voor zorgen. Dat is prima. <laughs> <Ja. Ja>. Oké, <Okay. laughs> okay. dankjewel Leo. Fijn weekend. Ja, we Oké. Okay. Dag. Het was Simply Red met money's too tight to mention. Um, wij uh, gaan afsluiten zometeen voor het eerste uur. En na de, het journaal en de reclame... hebben wij aan de telefoon Eddie Buling van de drie aapjes... om te zien hoe het nou is om te overleven... in de horecazaak in deze tijden. En daarna spreken we met uh, Rob Mooij van de Manege Naaldenhof. En we eindigen met Gerard Scholten, de boswachter... over struinen in de duinen. Uh, het nummer wat u nu hoort uh, achter deze tekst is uh, Vladimir Kosma met de Ping Pong Peggy Song. En dat is uit uh, de film Banzai en de tune van Eigen Huis en Tuin. Dus met uh, deze tune uh, nemen we afscheid voor het eerste uur en ik spreek u na het journaal. Tot straks.